Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Nederlandse reddingsteam begint vandaag aan de reis naar huis. Ze hebben na de aardbevingen in Turkije een week lang gezocht... en twaalf mensen onder het puin vandaan gehaald... Onder wie een jongen van acht die na 106 uur werd bevrijd. Dat is wel ongelooflijk. Dat, dat, elke redding is natuurlijk enorm bijzonder. Uh, het is een voorrecht dat we dat, we dat kunnen doen op zo'n moment. Maar als je een redding kan doen op een moment dat je het echt niet meer verwacht... Dan, dan is dat fantastisch. De Nederlandse reddingswerkers gaan dus weg. Andere teams blijven nog wel in het gebied om te zoeken. MBO-opleidingen in de zorg en de techniek worden steeds populairder. Nieuwe studenten komen niet alleen van het VMBO, er zijn ook steeds meer zij-instromers. Mensen ruilen bijvoorbeeld hun baan in de supermarkt in voor een MBO-opleiding in de zorg. En We hebben vorig jaar massaal korter gedoucht en de verwarming een graadje lager gedraaid. Volgens het CBS hebben we in Nederland in 50 jaar niet zo weinig gas verbruikt... Door de oorlog in Oekraïne werd energie een stuk duurder. En daardoor zijn we zuinig aan gaan doen. Ook bedrijven hebben afgelopen jaar flink bespaard. En het was weer een groot spektakel vannacht bij de belangrijkste sportwedstrijd van het jaar in Amerika. De Super Bowl. De finale van het American voetbalseizoen werd weer gespeeld. De beroemde halftime show kwam deze keer van Rihanna. De eerste optreden in jaren, maar het meest bijzondere was misschien wel haar buik. Rihanna pakte het moment namelijk om te laten zien dat ze zwanger is. De wedstrijd werd trouwens gewonnen door de Kansas City Chiefs. En het weer nog. De dag begint grijs en mistig. In de loop van de ochtend trekt het vaker open en is er vooral in het zuiden wat meer zon te zien. Het wordt 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Zijn van de Hart van de ANWB. Op de A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Houten en Eemnes 7 kilometer file. en 201 Hilversum uit Hoorn tussen Afrit Nederhorst en Berg en 3 kilometer file. en 207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden 6 kilometer file. Op de N305 Dronten richting Almere staat bij de aansluiting met de A27 3 kilometer file. En rijden door een aanrijding tussen Schagen en Annapolona geen treinen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ik gestaan. Ik wil nog.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 you oh. know Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. De aardbeving in Turkije en Syrië, precies een week geleden... wordt beschouwd als een van de meest verwoestende rampen ooit. Er zijn nu ruim 33.000 doden geteld. en Dat aantal loopt volgens de VN nog steeds op. De VS heeft opnieuw een onbekend object uit de lucht gehaald. Het derde in enkele dagen. Het object werd gezien bij de grens met Canada. Mogelijk werd ermee gespioneerd, zegt de Amerikaanse regering. De Nederlandse drummer Bram van den Berg speelt binnenkort een aantal concerten mee met U2. Normaal drumt hij bij Cresip, maar in het najaar mag hij tijdens enkele shows in Las Vegas Larry Mullen vervangen, de geblesseerde drummer van U2. Het weer, de ochtend begint grijs en mistig, later meer zon, vooral in het zuiden en het wordt 8 tot 11 graden. just come on. I crashed my car into a wall. I tried to text, I should've crossed in blue and red. It won't be long. Uh -huh. We went to water, didn't end. I bit my tongue, you hit my chin. Worst enemy is my best friend. Uh -huh. Screaming in my face, kicked me out your place. I got nowhere to go. Can we find love again?